Mariel Hageman met het NOS-journaal. De zaak van de Saoedische blogger, die is veroordeeld tot duizend stokslagen... gaat naar een hogere rechter. Dat is gebeurd na tussenkomst van het bureau van de koning... zegt de vrouw van blogger Raif Badawi. Hij werd vorig jaar in Saudi-Arabië veroordeeld tot tien jaar cel... een geldboete en de stokslagen. Badawi zou in blogs de islam hebben beledigd. De eerste vijftig stokslagen kreeg hij vorige week vrijdag. De zaak leidde wereldwijd tot ophef. Onder andere de Verenigde Staten en Amnesty International... deden een beroep op zuid Amnesty meldde vanmorgen dat de voor vandaag geplande stokslagen niet doorgingen. Dat was op doktersadvies: Badawi zou nog niet genoeg zijn hersteld van de vorige serie stokslagen. In Wenen zijn zo'n 2000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een café dat een lesbisch stel heeft geweerd. De twee zoenden elkaar in het café en kregen vervolgens van de eigenaresse te horen... dat ze maar naar een bordeel moesten gaan. Het incident was vorige week vrijdag. Sindsdien is op Facebook en Twitter met grote verontwaardiging gereageerd op de gebeurtenis. Ook is daar een oproep geplaatst om te protesteren. In Niger zijn doden gevallen bij demonstraties tegen de cartoons... die het Franse weekblad Charlie Hebdo deze week publiceerde... Volgens de politie kwamen drie burgers en één politieagent om het leven. In verschillende West-Afrikaanse landen is na het vrijdaggebed gedemonstreerd tegen de cartoons. In Niger werden daarbij Franse en christelijke doelen aangevallen. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten die vlaggen en autobanden in brand staken. De menigte plunderde een Frans cultureel centrum, stak kerken in brand en viel winkels van christenen aan. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land, sommige met hagel en natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Plaatselijk kan het glad worden. Morgen is nog neerslag, daarna zon, het wordt een graad of zes. Later op de dag kans op winterse buien. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Mit Nü. See it. Even helemaal tot rust met Lustkaat. Hierbij zie je het op jouw CFM antwoord. Ja, onze enige DJ Dion Sidney is binnen. Alles wordt aangesloten. En hij gaat zo helemaal los. En als je zegt... Ja, ik wil nu al losgaan. Dan neem ik een keuze. Of we kunnen echt wel in Crosshows something new. In de Robin Schulz remix draaien. Of we gaan even knallen met Joe Suki. We gooien gewoon even de lijn open. En de lijn hier zo. Ik zie hier lijn nummer 6. Wie heb ik aan de lijn? Uh, goedenavond, Met Rick? Eh, uh, goedavond, ja, Rick. Wacht eventjes, eventjes goed, ja? Hallo, met Rick. Hey Rick, welke keuze gaat het worden? Gaat het X-Wall en Incrosso of uh, toch liever Joe Suki? Ja, ik ga voor X-Wall en Incrosso. Ga je voor X-Wall? Die, die, die twee vind ik super vet. Nou, dan gaan we die toch gewoon doen. Dan knallen we gewoon lekker hier in de uitzending. X-Wall en Incrosso, something new. Yay! Speciaal voor jou. Zo, something new in de Robin Schultz-Klummicks. En ja, speciaal, de keuze voor mij, die draaien we onderweg naar huis. Lekker, die Joe Suki. Even lekker knallen door de speaker hoor. En ja, wil je even horen wat je hebt gemist? Nou, even snel, dan even een uh, sneak preview. Ja, dat is toch wel eventjes wat meer knallen. Maar die gaan we lekker op weg naar huis draaien. Wie gaat er nu eerst knallen? De one and only DJ Dion Sidney. Hij is er helemaal klaar voor. En als ik het goed hoor... Volgens mij is dat de nieuwe Bart B. Moore. DJ Dion Sidney, tot aan 11 uur hier in de mix. Is dat een geimpje verklappen. februari bestaat binnenkort. 25 jaar, jawel. En dat is reden tot een feestje. En dan gaan we hier bij het gewoon vieren. Vrijdag 6 februari. Of op zaterdag 7 februari. Dan gaan we, zie je het, drie uur lang keihard door die eten knallen. En als we het nou het zin hebben, misschien nog wel een uurtje langer. Ohoho! En ik zie je DJ Dion Sydney, één enorme glimlach. Dan gaan we er van het heden naar het verleden. Back en voort. Ik zeg, DJ Dion Sydney. make some noise. Op jouw 106.9... Laat je gaan! Laat je nemen! Door DJ The Old Sydney.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 You say it is. I come freak freak I come back and freak freak I come I come freak every day I come freak freak I come I and freak freak I come back and I can freak every day Hetzelfde tijd. Ik doe mijn best. Ja. Dit was weer een uh, nieuwe sprankelende aflevering van. Zie het op jou, CVM Zandvoort? Ik hoop dat je een gezellig dansje hebt kunnen maken. Ik in ieder geval wel. Ja, je, je ging de keer voor de mensen die in de webcam hebben meegekeken. De webcams hangen helemaal scheef nu. Nou ja, dan moet je er niet meer tegen aanslaan met je handen. Ah, okay. Ja, ik zal het niet meer doen. Hey, volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij je. Uh, frisse fruitengebied. JJK Dion Sydney present. See It tot volgende week en blijf ook luisteren natuurlijk naar de overige programma's. Ik zeg een keiharde.